Het is elf uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering heeft Syrië opgeroepen geen geweld meer te gebruiken tegen demonstranten. Vandaag vielen tientallen doden bij demonstraties tegen het bewind in Damascus. Mensenrechtenactivisten spreken van de gewelddadigste dag sinds het begin van de protesten ruim een maand geleden. De politie schoot met scherp op de betogers, daardoor zouden zeker 70 mensen zijn omgekomen. Er zouden ook doden zijn gevallen door het inademen van traangas. Ook zijn er berichten over vermisten. De oppositiepartijen in Syrië gaven vandaag een gezamenlijke verklaring uit waarin ze eisen dat de baatpartij van president Assad de alleenheerschappij opgeeft. Over de inzet van Roemenen en Bulgaren als seizoenarbeider is een compromis in de maak. Minister Kamp wil de werkvergunning voor Oost-Europeanen intrekken... om het werk bijvoorbeeld in de aardbeienteelt te laten doen door Nederlandse werklozen. Een Kamermeerderheid vindt niet dat de sector zo midden in het seizoen... met nieuwe regels moet worden geconfronteerd. De regeringspartij VVD gaat ervan uit dat Kamp toestemming geeft... voor de inzet voor Roemenen en Bulgaren... als er niet genoeg Nederlanders voor dat werk worden gevonden. De tuinders hebben een kort geding tegen kamp aangespannen. Ze zeggen dat de Oost-Europeanen gemotiveerder zijn om aardbeien te plukken dan Nederlandse werklozen. Mensen die zich op Koninginnedag in de trein rond Amsterdam misdragen, moeten meteen een hoge boete betalen. Aan de noodrem trekken of op het spoor lopen wordt bestraft met 200 euro. Die moeten meteen worden afgerekend. Vorig jaar ontstonden op Koninginnedag bij Amsterdam grote problemen toen mensen onnodig aan de noodrem trokken en over het spoor liepen. Eerder besloot de gemeente Amsterdam al dat supermarkten, winkels en particulieren in de binnenstad op Koninginnedag maar één alcoholische consumptie per persoon mogen verkopen. In Amsterdam is het Vondelpark vanavond ontruimd wegens een vechtpartij. Er waren ongeveer 60 mensen bij betrokken. De aanleiding voor de vechtpartij is niet duidelijk. De politie heeft een aantal mensen gearresteerd.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 Oud-minister Benk Korthals wordt de nieuwe voorzitter van de VVD. Hij was de kandidaat van het partijbestuur en er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Dat komt tot vandaag. Korthals volgt Ivo Opstelten op, die zijn voorzitterschap neerlegde toen hij gevraagd werd om minister te worden.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 De Franse politie is een klopjacht begonnen op een man die ervan wordt verdacht zijn gezin te hebben vermoord. Gisteren werd in de tuin van zijn huis in Nantes lijken gevonden van zijn vrouw en vier kinderen. Alle slachtoffers zijn doodgeschoten. Tot nu toe wijst alles erop dat de vader de echtgenoot en de dader is. De politie is erachter gekomen dat hij op een paar plaatsen in Frankrijk zijn pinpas heeft gebruikt. Franse media sluiten niet uit dat de man een dubbeleven leven heeft geleid. In sommige kranten wordt er verband gelegd tussen de moorden in Nantes... en de verdwijning van een 50-jarige vrouw uit een dorp in de buurt van Nantes. De moordenaar zou een verhouding met die vrouw hebben... en nu met, samen met haar op de vlucht zijn. FC Twente is weer aan de leiding in de eredivisie gekomen door een overwinning op ADO. Luc de Jong maakte vlak voor tijd het winnende doelpunt in Den Haag. Twente heeft nu weer drie punten voorsprong op PSV en vier op Ajax die beide zondag in actie komen. In de eerste divisie is de spanning om het kampioenschap weer helemaal terug. RKC Waalwijk kwam vanavond op gelijke hoogte met Zwolle door de koploper in Zwolle met 3-0 te verslaan. Het weer. Het is helder en vannacht koelt het af naar een graad of acht. Morgen opnieuw veel zon en weinig wind met maximaal van 21 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Het zuiden maakt morgen kans op een enkele bui. De paasdagen verlopen vrij zonnig en droog en daarna wordt het enkele graden koeler. Tot zover het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Er zijn de volgende files gemeld. De A1, Hengelo, richting Osnabroek, tussen Oldenzaal en De Lutte, 7 kilometer. A12, Utrecht, richting Oberhausen, tussen Arnhem-Noord en Westervoort, 4 kilometer. De linker rijstrook is dicht in verband met de spoedreparatie. En de N325, de rondweg Arnhem, die is dicht richting knooppunt Velperbroek... tussen Gelbredoom en knooppunt Velperbroek dus, en er ligt een lading op de weg. Dat was de verkeersinformatie.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 Ik ben er nu zeker van dat het wel gaat lukken. Ga voor alle vakken en locaties naar luzakexamentraining.nl en schrijf je in. Dit is Radio 1. Gute nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... van Radio en TV, de krant van morgen, Den Haag vandaag... en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Pieter van der Wielen. Goedenavond. Het Dolfinarium Harderwijk weigert activisten... inzage te geven in de medische gegevens van Orca Morgen. Orca's hebben ook recht op privacy, laat het Dolfinarium weten. Dat klinkt redelijk, maar hang dan wel meteen netjes een gordijntje... voor het aquarium.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 We'll be A Wonderful World, gezongen door James Morris. Een goede avond. Het oog voert u vanavond langs paleizen, barakken, tempels met strandtenten. Laten we beginnen bij die strandtenten. We maken een korte rondgang door het door uitzonderlijke lentehitte bevangen land. Van de Achterhoek tot Zeeland via Terschelling. Morgen wordt een herinneringsteken onthuld in het kamp Westerbork. Niet vanwege de Tweede Wereldoorlog, maar voor de Molukkers die er in de jaren 50 en 60 werden gehuisvest. Meli Lumacelli met de jaarrij werd er geboren en is straks te gast. Hij leed aan constipatie tot hij ging roken. Hij had een harem van zo'n 5000 vrouwen. Mythes genoeg over Akbar de Grote, de grootste der mogulkeizers. De heer Collier schreef een lijvig boek over Akbar... en bewondert vooral zijn fanatisme. Om 5 voor 12 deel 1 van onze serie... Bijrollen in het paasverhaal. En uiteraard het laatste nieuws over Syrië... maar eerst het nieuwsoverzicht van... Vrijdag 22 april. Goede Vrijdag en dus de matthäus Passion of de johannes Passion als u eens wat anders wilde. Een Goede Vrijdag is het zeker voor Marco Kroon. De drager van de militaire Willemsorde is vrijgesproken van drugsbezit. De rechtbank legde hem wel straf op voor het in bezit hebben van stroomstootwapens. En veroordeelt verdachten voor het bezit en doorleveren van stroomstootwapens... tot de betaling van een geldboete van 750 euro en een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur met 40 dagen vervangende hechtenis... en met een proeftijd van twee jaar. Je zou een vreugdecreet of een triomfantelijk gezicht verwachten... maar blij was niet het juiste woord, stelde Kroon in een reactie op de uitspraak. Nou, wat ik het allerbelangrijkste vind is dat ik waarschijnlijk 4 mei... onze majesteit weer recht in de ogen kan kijken. Het is nog niet duidelijk of het Openbaar Ministerie hoger beroep gaat aantekenen. Advocaat Knoops hoopt dat het OM dat zijn cliënt niet zal aandoen. Los van de privacy-aspecten die uh, helaas functioneel voor deze zaak... naar buiten moesten worden gebracht, uh, heeft het uh, de heer Kroon... en zijn uh, familie enorm aangegrepen. Wat Kroon zelf in eigen woorden nog maar eens beaamt. Ik ga nog liever een keer de Shore-Vallei als dat ik nog een keer doe. Syrië beleefde een van de bloedigste dagen sinds de opstand daar uitbrak. Tienduizenden betogers demonstreerden, zoals bijna elke vrijdag na het middaggebed tegen president Assad. De politie beantwoordde die protesten met kogels en traangas. Zeker 50 mensen hebben bij die gevechten het leven gelaten. Later in de uitzending meer hierover. Goede Vrijdag betekent op de Filipijnen de hele martelgang die Jezus Christus onderging, zelf ondervinden. Het kruis de berg slepen, bespuugd en geslagen worden, om vervolgens aan dat kruis te worden genageld. Met echte, vuistdikke spijkers door de handen. Het Vaticaan is erop tegen, maar de massaal toegestroomde toeristen vonden het prachtig. Een slechte vrijdag was het voor de teek. De kleine bloedzuiger is door de luisteraars van het Radio 1-programma Vroege Vogels uitgeroepen tot het meest gehate beest. Alleen, waarom zou je nou als redactie een competitie houden voor het meest gehate beest? Omdat mensen nou eenmaal heel erg graag praten over dingen waar ze een gruwelijke hekel aan hebben. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Gaan we meteen verder met de krant van morgen gelezen door Juri Stubenitski. Het uitbesteden van werk aan lage lonenlanden loopt vaak uit op een teleurstelling. De doelen worden niet gehaald door een slechte voorbereiding en cultuurbarrières. Dat zeggen uitbestedingsdeskundigen tegen de Volkskrant. In een reactie op de plannen van KPN om 5000 banen naar India te verplaatsen. Ruim 85% van de bedrijven is ontevreden over de resultaten in het buitenland. Maar ondanks de teleurstellingen wordt uitbesteding zelden teruggedraaid. Alleen bij bedrijven waar het gaat om klantcontact zoals callcenters wordt er wel eens wat teruggehaald dan blijkt dat je door de taalbarrière toch beter in Nederland kunt zitten. De liquidatie van topcrimineel Stanley Hilles... kan de vorming van de nationale politie in gevaar brengen. Volgens de Telegraaf vermoedt de recherche van Amsterdam... dat de nationale recherche de zaak in de doofpot probeert te stoppen. De liquidatie is gefilmd door de nationale recherche. In een auto naast Hilles zat een observatieteam. En toch wisten de daders te ontkomen. Volgens de Nationale Recherche was het niet mogelijk om adequaat om te schakelen naar een arrestatie van de moordenaar. De Amsterdamse politie die de zaak onderzoekt heeft daar grote twijfels bij. Mogelijk is er zelfs bewijsmateriaal verdwenen dat erop zou kunnen duiden dat Hilles contacten had met de AIVD. De Telegraaf vraagt zich af of er is geblunderd of dat er meer aan de hand was. De krant wil dan ook dat de minister van Veiligheid opstelte opheldering geeft. Asielzoekers moeten sneller horen of ze in Nederland mogen blijven. Minister Leers voor Immigratie en Asiel zegt dat jarenlange procedures valse hoop geven. Hij zegt tegen het AD dat een snel besluit een schietpartij als in Buffalo had kunnen voorkomen. Daar schoot een uitgeprocedeerde vreemdeling een agent en een vrouw dood. Leers wil voorkomen dat zaken worden opgestapeld... en wil dat alle relevante informatie bij de eerste asielaanvraag op tafel komt. Zoals het vluchtverhaal en de gezondheid. Hij wil dat 80 van de zaken meteen goed wordt afgedaan. Ook gaat Leers in op het besluit van Italië... om duizenden gevluchte Tunesiërs een verblijfsvergunning te geven. Dat noemt hij beneden de maat. Die mensen moeten ook echt niet proberen hier aan het werk te gaan... Iedere werkgever die een Tunesier aanneemt... krijgt een boete van 8000 euro, al dus leers. De Telegraaf schrijft over domeinkapers. Dat zijn mensen die populaire domeinnamen op internet registreren... en voor veel geld doorverkopen. Ze hebben een kwart van de 850 meest gebruikte Nederlandse woorden in handen. Avond.nl, meisje.nl en eigenaar.nl zijn daardoor onbereikbaar voor mensen die er iets nuttigs mee willen doen. Dat stellen twee onderzoekers die hun bevindingen... volgende week publiceren in Onze Taal. Ze schreven het artikel naar aanleiding van het 25-jarig jubileum... van het achtervoegsel.nl. Sindsdien zijn er 4,2 miljoen van die .nl-domeindamen geregistreerd. Voornamelijk door domeinkapers. In Amsterdam is vandaag alweer een lichaam uit de gracht gehaald. Jaarlijks worden er 15 lijken uit het Amsterdamse water geteeld. Vaak gaat het dan om mannen met een slok op. Reden genoeg voor de Volkskrant om uit te zoeken waarom dronken mannen in de gracht belanden. Volgens een forensisch arts plassen mannen graag in het water. Dat vinden ze zo lekker kletteren. Maar je loopt als dronken wildplasser meer risico... omdat je bloeddruk wordt verlaagd, je duizelig wordt en voorover kunt vallen. En dat gebeurt dus ook vaak. Bij veel doden die uit een gracht worden gehaald... staat dan ook het gulp nog open. Dat advies sluit dan ook om tegen een boom aan te plassen... en niet te gaan kletteren in het water. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen... Nederland was vandaag in de ban van zomerhitte en dat in april en er was een goede vrijdag ook. Yvonne is aan de telefoon. Zij werkt in het Grand Hotel Arion in Vlissingen. Goedenavond. Goedenavond. Ontzettend hard gewerkt natuurlijk vandaag. Het was heel erg druk. Is dat leuk of niet leuk? Het is helemaal fantastisch. Kunt u wat cijfers noemen hoe druk het was? Hoeveel kamers hebben jullie? Hoeveel mensen waren er? Onze groep uh, heeft er in totaal 200 en die zit allemaal vol. Alles is vol. En wat zijn het voor mensen? Die komen die om te wandelen, om op het strand te liggen, om, om te varen? Die, uh, ja, eigenlijk voor verschillende. Een aantal komen en voor uh, wel, een aantal komen er om heerlijk te wandelen door de duinen Of over de boulevard hier, voor de fiets. Uh, of gewoon lekker te ontspannen de hele dag op het terras. En eventjes misschien naar de stad. En dat blijft dus zo de komende dagen, die drukte? Die blijft en die zal even nog toenemen. Zeker hier ook met uh, ja, de, de paas in het vooruitzicht. En de stemming in één woord? Uh, vrolijk. Nou, dat is mooi om te horen. Dank u wel. Graag gedaan. Gerrit Vossers is amateur, weerman en boer in Sivolde in de Achterhoek. Goedenavond. Goedenavond. Eerst maar even vanuit uw rol als boer. Dan is dit weer natuurlijk niet zo fantastisch. Uh, op zich niet. Al moet ik zeggen, uh, warmte, dat zorgt er natuurlijk ook voor dat alles uh, groeit. En de warmte is wel heel vroeg uh, dit jaar, maar het vocht uh, gaat een beetje buiten spelen, moet ik zeggen. En uh, als dat nog wat langer duurt, dan uh, krijgen we er toch echt last van. Dus er moet regen komen, maar dan bent u ook amateurweerman, dus u weet ook wanneer het gaat regenen. Ik weet wel wanneer het gaat regenen, maar het is toch altijd een voorspelling. En het weer houdt zich ook niet altijd aan. Maar ik denk uh, dat we toch uh, tot uh, mei moeten wachten eerder wat uh, om een keer komt. Hoe warm was het vandaag bij u? Ik had uh, bijna 27 graden uh, in de achterhoek en dat was uh, behoorlijk warm. Gerrit Vossers, veel succes. Dank u wel. Dank u wel. Aan de telefoon nu Hessel. Hij is uh, zanger en uitbater van een uh, café op Ter Schelling. Goedenavond. Goedenavond. Druk zeker vandaag. Nou ja, vanmiddag heb ik gehoord wel dat er allemaal extra boten waren en van alles. Dus het, het begint erop te lijken. Hoe ging het vandaag? Uh, is er heel veel bier doorheen gegaan? Nee, het, vandaag is het overdag. Uh, komen mensen aan? Uh, zijn ze aan het uitpakken, nestelen? En dan uh, morgen, uh, dan moet het uh, gebeuren, zeg maar. Oké, okay, maar de komende dagen verwacht je wel dat er heel veel bier doorheen gaat. Ja, en vanavond ook wel. Want het is warm. Hebben mensen dorst natuurlijk. Daarom? Nee, maar vanavond, het kijk, vanavond komt het. Maar overdag is het nu, uh, zie je wel heel veel bussen rijden en mensen uitpakken met, met, met koffers slepen en zo. G vindt het allemaal buiten plaats of uh, zitten mensen toch al binnen? Nou, buiten ja, terrassen natuurlijk. Maar bij ons uh, zit het natuurlijk nu binnen, want we gaan zo uh, optreden. Dus dan. Uh... Ik wens u veel kracht, plezier en omzet de komende dagen. Hessel van Terschelling, dank. Dankjewel. En van Terschelling komen we bij Utrecht. Ingmar Heitse is dichter en chroniqueur. Ja, Ingmar, wat heb jij voor zomergevoel vandaag? En toen was Nederland opeens het warmste land van Europa. De lente hebben we overgeslagen. Het is gewoon meteen zomer, ook in Utrecht. Het voelt als een thermisch-offensief. Terrasmeubilair wordt in allerlei schoongespoten. Lichtere kleding opgediept en uitgewassen... Bleke benen moeten snel bijgebruind op balkons driehoog achter. Utrecht is de stad van de mooiste meisjes. Als verkreukelde vlinders lopen en fietsen ze verdwaasd door de plotselinge hitte. Wie goed kijkt, ziet vanaf het terras af en toe nog wat stof uit hun zomerjurkje waaien. Dat alles nog veel groener is dan in de zomer. Dat het licht een stuk schuiner valt. En de nachten op mijn zolder in de binnenstad nog niet ondraaglijk warm zijn. Dat alles geeft me het gevoel dat ik helemaal niet in Utrecht ben... Maar op vakantie, in een leven, dat heel erg lijkt op het mijne, maar het net niet is. Mijn hoofd is leeg, de slaap is ver. Om de hoek ruist de stad als een belofte. Inmar Heidse, hartelijk dank. Dank je wel voor de zon. Dank je wel voor de zon. Ja, dankjewel voor de zon, songs Het was niet overal een mooie dag vandaag. In de nieuwsberichten wordt gesproken over tientallen... misschien wel vijftig doden bij de opstanden in Syrië. Maar ja, hoe zijn die cijfers te checken? Nicole de Vever doet verslag vanuit Jordanië. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe precies kan jij inschatten uh, hoeveel doden er nou vandaag gevallen zijn? Ja, dat is heel erg lastig. Het gaat eigenlijk als volgt aan de hand van ooggetuigen uit verschillende steden... Die, ja, die bellen aantallen door naar mensen die lijsten bijhouden. En vanavond sprak ik met een van die mensen die uh, zo'n lijst bijhouden. En die zei, ik beschik nu over 53 namen. Uh, nou, daarvan is bevestigd dat ze zijn overleden, maar in werkelijkheid ligt dat aantal waarschijnlijk veel hoger. Maar wat je merkt is dat ook in oppositiekringen ja, het heel moeilijk communiceren is voor, uh, voor mensen. Onderling. En eigenlijk zitten ze in Syrië met dezelfde problemen waarmee het Duitsland ook zit. Dat ze gewoon via het internet en zo uh, ja, alles in de gaten houden. Ja, uh, het bericht is dat het internet nu uit ligt, is dat waar? Ja, een paar uur weet ik het niet. Volgens mij is het net weer dat er uh, verbinding mogelijk is met Damascus. Maar het klopt dat een, een paar uur het internet eruit lag. En dat is natuurlijk echt ontzettend lastig voor mensen om contact te houden. Ja, de inlichtingendiensten zijn goed georganiseerd in, in Syrië. De autoriteiten deind ze werkelijk nergens voor terug. Kun je nog contact houden met je contacten daar, met je bronnen? Nou, een paar mensen, daar ben ik heel voorzichtig mee. Uh, ja, ik wil mensen natuurlijk ook niet in, in, in de problemen brengen. Ik, ik spreek vooral met een aantal mensen waarvan de naam en toenaam bekend is... die ervoor kiezen om in de openbaarheid te treden... die vaak al jaren vast hebben gezeten voor hun verzet... Tegen, ...tegen dit regime. En die mensen die durven gewoon hardop te praten. Maar wat je ziet is dat ook veel jongeren... ...die bijvoorbeeld een Facebook-account hadden... Waar, ...waarin ze opriepen tot demonstraties... ...die deden dat tot nu toe anoniem. En je ziet dat nu mensen hun echte naam gebruiken. En misschien ook als een soort eerbetoon... ...aan de mensen die al gevallen zijn... Ik sprak bijvoorbeeld vanavond met een schrijver, een collega van mij in Hoefsum, had er al contact mee. En die zegt, ja, als de mensen op straat ja, hun leven wagen, dan is het toch het minste wat ik kan doen om uh, ja, mijn naam te gebruiken. Als ik uh, bijvoorbeeld de buitenlandse pers te woord sta. Dus mensen die nemen echt willens en wetens het risico om het bericht over hun revolutie naar buiten te brengen. Maar goed, ze lopen wel heel veel risico. Uh, je zou verwachten dat na zo'n uh, bloedige dag als vandaag mensen juist voorzichtiger worden. Nou ja, ik denk dat wat je de komende dagen gaat zien, uh, er zijn dus veel doden gevallen. Uh, de begrafenissen die vinden vanaf morgen plaats. En uh, wat we tot nu toe hebben gezien is dat die begrafenissen weer uitlopen op demonstraties. Daar gaan mensen naartoe die willen hun eer betalen. Nou, daar wordt dan weer op opgetreden. Ja, en zo zit je eigenlijk in de cirkel van... Ja, steeds meer uh, opstand. En je ziet ook dat mensen het gewoon verplicht, zich verplicht voelen aan hun broeders die gevallen zijn... om ja, zelf ook uh, hun leven te vragen En mensen die zijn daar toe bereid. En dat is vooral heel opvallend. De mensen die je spreekt, die zeggen van... we zijn nu zo ver, wij geloven hierin. Wij denken dat de uitkomst uh, goed gaat zijn. Dat wij afkomen van deze onderdrukking. Ja, en liever de dood dan de onderdrukking. Dat werd ook vandaag uh, op straat in diverse... Nicole Levever viel weg vanuit Jordanië. We hadden het over Syrië, waar vandaag dus de opstand... op bloedige wijze werd neergeslagen door de autoriteiten. We gaan even kijken of we nog contact kunnen krijgen met Nicole Levever, Want we waren nog niet helemaal uitgepraat hierover. Eens kijken of het lukt om haar nu aan de lijn te krijgen. Hallo Nicole, ben je daar weer? Ja, als het goed is, krijg ik Nicole weer terug. Hallo Nicole. Ben ah, daar ben je weer. Uh, we waren erbij gebleven dat mensen uh, ja, volhardender worden in hun uh, verzet. Aan de andere kant, de autoriteiten uh, die ze nu werkelijk nergens voor terug... Uh, hebben die soms geleerd van de eerdere opstanden in Egypte en Tunesië? Nou, als je zo kijkt wat ze doen, eigenlijk niet. Hè. Uh, Assad heeft precies hetzelfde gedaan. Een regering naar huis gestuurd, nieuwe mensen benoemd... Uh, wat hervormingen aangekondigd. Hij heeft eerst, uh, ja, het vond ik eigenlijk midden in hun gezicht, uitgelachen... en dan ze niet serieus... Nou, dat had niet het gewenste effect. Mensen lieten zich niet afschrikken. Toen heeft hij het over een andere boeg gegooid en zei hij, ik neem jullie serieus... en ik ga de kloof die tussen ons ontstaan is, ga ik dichten met vertrouwen... Hij kwam met wat hervormingen, maar die stellen in de praktijk helemaal niet voor, die opheffing van de noodtoestand. Er zijn nog genoeg wetten van kracht die uh, het mogelijk maken om uh, ja, de demonstraties, uh, de opstand met geweld te onderdrukken. Dus nee, eigenlijk niet. Uh, er wordt gekozen voor de harde lijn. Aan de andere kant worden hier en daar hervormingen doorgevoerd. Ja, het is heel lastig om ja, een afloop te voorspellen, omdat dit regime natuurlijk wel al ontegenwoordig is. En vooral de inlichtingendiensten die zijn overal en nog steeds heel actief. Maar kunnen ze nog winnen, uiteindelijk, op de middellange termijn, zeg maar? Ja, het, het, kijk, de, als je met de demonstranten spreekt, die zijn er gewoon van overtuigd dat de, de overwinning binnen handbereik ligt. Hè? Dat het misschien een, een lange strijd wordt met nog veel meer bloedvergieten, maar dat dit regime wankelt. Maar het regime lijkt echt vastberaden om te blijven zitten. En er komt natuurlijk ook geen steun op dit moment vanuit het buitenland voor de demonstranten. Hè? De wereld is eigenlijk bang voor de instabiliteit die het kan brengen als dit regime valt. En men heeft liever een vijand die men kent... dan het, uh, ja, het onbekende wat kan komen als Assad verdwijnt. Het zou kunnen, er zijn zoveel verschillende bevolkingsgroepen... dat er sectarisch geweld uitbreekt, dat er verdeeldheid ontstaat... of er kunnen fundamentalisten aan de macht komen. Dat zijn de angsten zeg maar, van uh, ja, de rest van de wereld. Dus heel veel steun uit het buitenland. Daar kunnen de demonstranten op dit moment niet op rekenen. Dus ze staan er alleen voor. Het is een staande strijd. Maar als je ziet hoe het aanval groeit... Met de week, elke vrijdag zijn we meer. Dan geeft dat de demonstranten vertrouwen. Maar ja, de vraag is, wat doet de zwijgende meerderheid? Een heleboel mensen lopen natuurlijk niet op straat. Hoe groot is de aanhang van Assad nog? Ja, en dat, dat is heel moeilijk te bepalen. Nicole de Vever vanuit Jordanië, dankjewel. I'm making up my mind, I'll forget you in time. up my mind, I'm gonna rescue myself tonight, yeah I'm making up my mind, I'll forget you in time. all do that you and time Australische singer-songwriter Lior zong een duet... met de andere Australische singer-songwriter Sia... en het nummer heette I'll Forget You. Vanaf 1951 werden in het voormalig kamp Westerbork... voormalige knilmilitairen en hun gezinnen gehuisvest... zo'n 3000 Molukkers hebben er tot 1971 gewoond. In dezelfde barakken waar in de Tweede Wereldoorlog... de Joden werden ondergebracht. Toen heet het kamp inmiddels woonoord Schattenberg. Morgen wordt er een herinneringsteken onthuld aan die periode. Goedenavond Dirk Mulder, directeur van herinneringskamp Westerbork. En goedenavond ook Melly Lomalessil, met jara, een van de initiatiefnemers. U bent uh, geboren daar in uh, Schattenberg. Inderdaad ben ik daar geboren. Wat weet u er nog van? Nou, niet van die geboorte, daar weet je niet zoveel <lacht> nee. van, maar van het wonen in dat kamp. Ja, goed. We zeggen altijd uh, dat we er uh, maar iets moois van hebben gemaakt. Uh, eigenlijk wist ik toen, wat ik me kan herinneren... niet anders dan dat dat de wereld is. Hè? Uh, later gingen we naar Assen en mijn vader was predikant. En dan reden we wel met hem mee, maar ik wist niet anders dan dat het daarop hield. Jij ja, was er tenslotte geboren. Hoe, hoe zag het eruit? Hoe moet ik me dat voorstellen, zo'n kamp? Ja, allemaal barakken. U moet daar gaan kijken, want daar is een maquette... Je, dat je een beetje een idee kan krijgen van wat het is. Het waren gewoon allemaal barakken. Maar ik, nou, ik, ik weet hoe, reden... het, hoe het museum eruit ziet, maar hoe, hoe was het in de Molukse tijd? Hoe woonden jullie daar? Ja, nee, ik bedoel, op een maquette kan je zien dat de barakken zo opgesteld stonden. En nou ja, later wisten we pas dat het vanuit de Jodentijd zo was. Toen wij daar waren niet... Al die tijd niet, op de school werd er ook niet over gesproken. Maar wij woonden dus ook in een van die barakken. En later, omdat mijn vader predikant is... hebben ze dus vooraan in het kamp hebben ze een loods helemaal omgebouwd... om um, um, daar een kerk in um, te bouwen en uh, een soort pastorie, het huis van, uh, van ons. Wanneer kwam u erachter dat het niet de gewone wereld was, opgroeien in een, in een kamp? Ja, toen we naar de middelbare school gingen, natuurlijk. He, de, de, nou, dan zag je eigenlijk een wereld voor je opengaan. Want die klasgenootjes woonden allemaal in, in huizen of flats? Ja, ook. Ook hè, dat, dat mede ook. En nou ja, goed, je ziet natuurlijk wel wat, je ziet wel wat op de televisie. Maar de televisie van toen was ook heel anders dan wat je nu ziet. Hè. We mochten vroeger alleen maar tot half acht of zo, of zeven uur naar de televisie kijken. En, en voor de rest niet. Maar ik dacht dat, de, als ik daaraan terugdenk, was er niet zo'n beleving. Je leefde met elkaar, je maakte er wat van. En, en je ging met je ouders mee. En dat was het. Je ging en, en, daar naar school, waar een school van de, met de Bijbel daar. En de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, dat had zich in datzelfde kamp afgespeeld. Wanneer kwam u daarachter? Ook op de middelbare school. Ik zal u zeggen hoe bizar dat is en wat het ook maar is. Ik hoop dat morgen een leerkracht van, van, van toen ook daar zal zijn. Want eigenlijk heb ik nooit geweten... waarom ze ons dat als het ware verzwegen hebben. Ik weet wel dat ik als klein meisje achter een klein stoetje liep... Waarschijnlijk, dus op 4 mei. En dan liep daar een Molukse man, heel indrukwekkend, hè, die, die, die had een, een trommel voor zich met een zwarte kleed erover en brom dan dom dan, dan, dan ging dat. En dan ging hij lopen en wij liepen dan speels naast, voordat we weggestuurd werden naar huis, liepen wij daarnaast om daarna te kijken. En later bleek dus dat daar een, een, een gedenkteken is in het bos, waar men eh, dan een bloem ging zetten, of, of een krans ging zetten, of wat het ook maar was, op 4 mei. Maar dat wisten wij niet. Dirk Mulder, directeur van dat herinneringskamp uh, Westerbork. Het is eigenlijk heel raar dat na de, de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog... Uh, zo snel dat kamp weer in gebruik is genomen om, om een andere groep te huisvesten. Ja, dat vinden wij nu raar. Uh, maar dat was het destijds absoluut niet. Het is nog sterker dat uh, binnen 14 dagen nadat de, de laatste uh, gevangenen... Uh, ...Joodse gevangenen uh, werden bevrijd in, uh, in april 1945... ...dat binnen 14 dagen alweer een nieuwe groep aan uh, gevangenen binnenkwam. Dat waren namelijk mensen die uh, ervan verdacht werden... ...NSB te zijn of SS'er uh, te zijn geweest. En eigenlijk blijft die geschiedenis dus van verzelfsprekendheid om een kamp wat er is, omdat als er een groep zich aandient die gehuisvest moet worden om welke reden dan ook dat die dan uh, daarin uh, wordt gestopt en want het volk leeg laten ook... staan is zonde was de redenering ja, maar zeker ook in die periode en, uh, uh, we moeten ons wel realiseren het was een tijd met een ongelooflijke woningnood, die heeft, heeft behoorlijk lang vol, uh, aangeduurd en uh, ja, het was de mogelijkheid dus, en de manier waarop gekeken werd naar de oorlog, die oorlogssperiod en de geschiedenis daarna, dat was een volstrekt andere dan tegenwoordig. En wij, wij zeggen nu van, hoe is het mogelijk dat het destijds is gebeurd? Maar in die tijd was dat heel vanzelfsprekend. Het kamp was er, het was nog redelijk wel. De, de ambonezen zoals ze toen werden genoemd, die kwamen naar Nederland En, en moesten een plek hebben. En is zo het, worden... Uh... De, de houding ten aanzien van het verleden is anders... ten aanzien van de Tweede Wereldoorlog dan, dan toen. Maar is de houding ten aanzien van de abonnees ook niet uh, veranderd? Want werd daar toen ook niet anders tegen aangekeken? Uh, dat denk ik wel. Kijk, in de eerste plaats gelden natuurlijk uh, de gedachten destijds... dat het verblijf hier maar heel tijdelijk zou zijn. Er zou een terugkeer plaatsvinden. Dat dat er uiteindelijk niet gebeurd is. Uh, daar daar kun, je, kun je verschillende redenen voor geven. Maar het gebeurt in elk geval niet. En wordt op een gegeven moment komt dan de beslissing ook... Van dat de Molukkers uit die woonorde moeten... en moeten integreren in de Nederlandse samenleving. Er is een bepaalde visie, pas veel en veel later eigenlijk. Ik denk dat je pas kunt spreken van... Uh, in de jaren negentig van de vorige eeuw en begin van deze eeuw... dat er een, een, een kentering is in het denken over van de positie... die zeker de knilmilitairen destijds hadden... dus de, de Molukse militairen in Nederlandse dienst... dat daar pas eigenlijk heel lang niet echt het besef van is geweest... van welke rol ze hebben gespeeld. Ja. En, we, en ongelooflijk welke mo moeilijke positie die, uh, ze zijn gebracht. Ja, Meli uh, Lumalesio met jarij. jaarrij... Um... Dat vertrek uit het kamp, wat kunt u zich daarvan herinneren? Ja goed, mijn vader was predikant. En um, hij moest, wij wisten dus dat wij moesten vertrekken. En dat vonden we helemaal niet leuk. Hè? Voor ons was daar het leven. En, uh, maar het moest. En mijn vader als predikant moest als eerste naar uh, Assen. Naar Assen. En de laatste groep uh, zou dan naar Smilde gaan. Maar de allerlaatste groep leek ook later, kwam wel weer in Assen. We noemen het hier voor het gemak wijk 2 en 3. Wij zelf wonen in wijk 1. Uh, en uh, dat kan ik me nog herinneren: en dat we natuurlijk in een klein huis uh, kwamen. Want ja, ik moest op zolder slapen met mijn zus. Want het huis was te klein. En daar hadden we ja, al bijna een riante woning. Maar dat werd natuurlijk ook later gebouwd. Ik, ik, ik kan me eigenlijk niet vergelijken met de andere mensen die daar hebben gewoond. Wel de eerste vier levensjaren. Ik kan me ook nog heel goed herinneren hoe het eruit uh, uh, zag. Maar uh, ja, na mijn vierde jaar zijn we dus verhuisd naar ja, die, die pastoriewoningen. Maar u ging er met verdriet weg. Uh, hoe hoe ja. kijkt u dan nu terug op die hele periode in het kamp? Ja goed, je, je, je kan er een heleboel over zeggen. Stel als ze daar zijn blijven wonen. Hè, hoe zou het dan zijn gegaan? Nou, toen wij hier uh, in, in deze wijk hebben gewoond, in het begin zeiden ze ook dat het een soort ghetto was. Nou, uh, wij willen, wat, wij, wat ik dus nu ook nog steeds roep is, wij moeten bij elkaar blijven. Willen we dus ook nog steeds onze cultuur behouden? De strijd waar we nog steeds voor gaan, willen we dat doen, moeten we bij elkaar blijven. En daarom heb ik ook nooit de keuze gemaakt om uit deze rijtjeswoning uh, te vertrekken, alhoewel oh, mijn kinderen dat wel hadden willen doen. Ja, ze wilden ook gewoon lekker hè, in een, een mooi groot huis. Maar wij hebben gekozen voor de wijk. En goed, het zij zo, hier wonen we onderhand al sinds 1965. En, en wat betekent dat herdenkingsteken voor u? Nou, heel veel natuurlijk. Ik heb er heel hard voor gevolgd en het weet Dirk ook. Um, uh, het was niet mijn idee. Het was het idee van Augustinus de Parijen, Bureau Omelijkse Zaken. He, het, het, het, het heeft zich toen ingediend in, in 2001. 2001 eerst. Maar, he, maar wat, symbool, van gebaar, wat symboliseert het? Wat, wat symboliseert het, dat uh, gedenkteken? In eerste instantie natuurlijk eh, eren we daarmee onze uh, ouderen... Hè, die in een uh, bizarre situatie daar terecht zijn gekomen. Ze zijn hier naartoe gehaald. Hè, dat, we zeggen altijd dat Molukkers een bijzondere positie hebben... want die hebben nooit uit vrije wil um, eh, hebben ze deze reis willen, willen doen... en dat ze zo hier naartoe zijn gekomen. Dat is één. Plus de Molukse geschiedenis natuurlijk. U zal ongetwijfeld weten dat onderhand Molukkers... 60 jaar in Nederland wonen, terwijl... De bedoeling was dat men alleen maar een half jaar zou wonen. Ja, u zegt de strijd is nog niet opgegeven. Is, is dat nee. echt zo of is dat uh, meer met de mond beleden? Heeft u nog nee, hoop dat er hoor, ooit nee. iets te winnen valt? Nee, nee, zeker wel. Ik ben voor het eerst in mijn leven in 2009 daar naartoe gegaan. Meneer, ik kwam daar aan en ik kwam thuis. He, ik kwam thuis en dat is het en wat het ook maar is. Voor eerder hebben ze gezegd, nou, het lijkt net alsof zo hard het eeuwige leven heeft. He. En, en, en daar uh, hoogtijd zal, zal blijven vieren. Nee, ook daar komen kentringen. Ook daar uh, zijn de mensen het een beetje zat. He. Ja, het en dan ook, is er nu he. ook nog het incident dat uh, de commissaris van de koningin heeft gezegd... nou, sommigen zijn voor het gedenkteken, anderen zijn niet voor het gedenkteken. Ik meng me er niet in, ik kom morgen niet dat gedenkteken onthullen. Wat vindt u daarvan? Dat betreuren wij ten zeerste. We, eigenlijk voelen we ons heel erg beledigd daarin... Um, dat meneer deze heeft gedaan. Ik heb er met een groep over gesproken... met allemaal mensen van organisaties... dat ze zeggen dat ze erg beledigd zijn. Ze zeggen, toen werden onze ouders al in de kou gezet... en nu zet hij ons in de kou. En waar hebben we het over? Een Nederlands gemeenschap is toch ook niet één. Hij gaat toch ook overal naartoe. Waar hebben we het over? Ja, we hebben het belangrijk Mulder, gevonden dat erbij er bij zou zijn. Meneer Mulder, hoe vindt u dat, dat hij niet komt? Ja, ik stel eh, ik daar eh, natuurlijk anders in dan, eh, eh, dan Meli, maar eh, ik had graag gezien dat hij erbij was geweest. Uh, wij hebben in elk geval als herinneringscentrum Cambestenborg hebben een andere keuze gemaakt en gezegd van wij vinden dat er een uh, blijvende herinnering dient te zijn aan deze periode van de van de molukse uh, inwoners van ons land en uh, ja dat er onderling daarover verschil van gedachten zijn. Het zij zo, maar je moet uiteindelijk kijken naar van wat is de essentie van de zaak en dat is natuurlijk toch wel het in herinnering houden van uh, van deze van geschiedenis. Die periode. Dirk ja. Mulder. En Meli Loomelessel met de jaarrijd. Dank jullie beiden. Ja, graag. Bicicleta, sopre pontes e canais, bandeirinhas balançando ar. Óleo pras crianças, sorrindo, brincando. Os bagos flutuam. Verao M Amsterdam, gezongen door Sensual, een Nederlandse groep rondom zangeres Eva Kieboom. Goedenavond, Dirk Collier. Goedenavond. Uw boek is af, een enorm boek. Ik laat hem even vallen dat de luisteraars kunnen horen hoe dik die is, 681 bladzijden maar liefst. Ja. Is dit, ik u, is dit uw levenswerk? Uh, toch uh, op dit ogenblik wel, ja. Ja? Hoeveel uur bent u ermee bezig geweest al met al? Dat heb ik niet, uh, niet kunnen berekenen, maar ik ben er uh, iedere dag mee bezig geweest. Iedere morgen uh, voor ongeveer zeven jaar. De um, grote Akbar gaat het over. Dat is een, een van de grootste Mogelkeizers. Kunt u uitleggen wie dat was? Ja, dat is eigenlijk de, de echte stichter van de Mogul dynastie. Dus een kleinzoon is bijvoorbeeld bouwer van de bekende Taj Mahal... En uh, wat er speciaal aan is, is dat die, uh, die man is keizer geworden als hij 13 jaar oud was. En uh, dan had hij maar een paar uh, steden onder controle. En toen hij ermee ophield, dan was die baas van Kandahar in het huidige Afghanistan tot voorbij uh, Bangladesh en van uh, het noorden van Kashmir tot Mumbai. Dus hij ja, had die rond de 100 miljoen uh, onderdanen. Het, Bijzonder aan hem was niet dat hij zo'n grote veroveraar was... maar dat hij er alles aan gedaan heeft... om die, uh, die bevolking van dat geweldige gebied één te maken. En dus met name uh, vrede te brengen tussen Hindoe's en, en, en moslims. En er zijn ook heel veel uh, mythen over deze man. Hij zou leiden aan chronische constipatie... totdat iemand hem attent maakte op tabak en daarna rookte... Die en had hij er geen last meer van. Is dat waar? Ja. Dat uh, denk ik niet dat klopt. Ik weet dat zijn zoon, uh, Jahangir, dat hij uh, tabak uh, heeft kort geprobeerd... en dat hij dat nadien verboden heeft omdat hij vond dat het stonk. Uh, waar ik hem alleen maar gelijk in kan geven. Maar Akbar, uh, bij mijn weten, heeft nooit uh, tabak gebruikt. Een andere hardnekkige mythe is dat hij wilde uitzoeken of taal is aangeboren of aangeleerd. En daarom speciaal een, een school met alleen maar doven in het leven heeft geroepen. Die dan uh, kon hij dat zeg maar testen. Is dat ook een, een, een mythe of is dat waar? Dat wordt over hem gezegd. Dat hij een aantal, er uh, wordt zelfs nog meer gezegd. Er wordt gezegd dat hij ooit een aantal baby's heeft te doen opvoeden zonder taal. Uh, om dan vast te stellen dat die nadien geen uh, normale volwassenen werden. Uh, of dat waar is, weet ik niet. En uh, de meest tot de verbeelding sprekende mythe is dat hij een haar met 5000 vrouwen had. Uh, dat klopt wel. Dus hij had, uh, in maar dat zijn, is een heel dorp. In zijn paleis woonden inderdaad uh, 5000 vrouwen. De historici die, uh, haasten zich dan om ons uh, gerust te stellen... en te zeggen dat hij maar uh, 300 partners had... Uh, nu, uh, los van de vraag uh, hoe hij dat allemaal uh, deed, dat had meer met politiek dan met erotiek te maken. Dus uh, een heleboel uh, lokale uh, heersers, lokale uh, landeigenaars, die waren er... Uh, erg tuk op om, om een of andere dochter naar, naar het keizerlijke paleis te kunnen sturen... om dan uh, op die manier gelieerd te worden met, uh, met uh, het centrum van de macht. Nu, die vrouwen, die, uh, die leiden eigenlijk een, een belangrijker leven dan wij uh, denken. In die zin, dus de meeste daarvan waren erg rijk. Uh, dus een topvrouw kregen een salaris van 1400 rupees... en dat vergeleek zich dan met... Uh, een salaris uh, of, of een, een, een levensbehoefte van 2 roepies per maand... voor een gezin van 10 kinderen. Dus die waren eigenlijk fabelachtig rijk en die deden daar van alles mee. Dus een aantal van de mooie gebouwen die je in India kan zien... zijn eigenlijk door vrouwen uh, besteld en gezet. Uh, een van de vrouwen van Akbar, een van zijn belangrijkste vrouwen... die had een hele vloot uh, schepen varen, die ze dus bevrachten met... Uh, met zijde en met specerijen en zo. En die was rijker dan de meeste koningen in, uh, in Europa. Op dat wat wat en... fascineert u persoonlijk zo aan uh, de grote Akbar? Voor mij was het, uh, is het uh, een intrigerend uh, man. In, in, dus mijn boek is eigenlijk ja, meer lagig. Uh, je kan het lezen in een beetje als, uh, als een soort avonturenverhaal... van hoe een dertienjarige jongen ertoe komt van uh, uh, ja, zo'n groot rijk te hebben... en dan ook hoe, hoe je erin slaagt van dat eigenlijk onder controle te krijgen. Uh, het is eigenlijk ook een filosofische roman... omdat het zich de vraag stelt... dus ja, uh, Akbar was opgevoed als een uh, orthodoxe, soenitische mos, uh, moslim... Uh, toen hij eraan begon, had hij uh, een, een regering, zal ik maar zeggen, of een hofhouding die 100% moslim was. Toen die stierf, was meer dan de helft van zijn hofhouding hindoe. Uh, en uh, stelde die mensen aan gewoonweg op basis van hun eigen uh, ja, merites. zal ik maar zeggen. Dus ook een verzoener uh, was het, uh, zou je kunnen zeggen. Ja, uh, alle ja. belastingen op hindoes en zo uh, werden afgeschaft onder zijn uh, rijk. Uh, dus de schotsdienst werd volledig vrij... Uh, en in die zin vond ik dat een, een, een ongelooflijk interessante man. Dus dat maar... was eigenlijk de periode waarin wij uh, bijvoorbeeld ja, katholiek en protestant uh, godsdienstoorlogen hadden. Dus hij zo. had al een soort tolerantie terwijl wij hier uh, onder de religies elkaar de hersens insloegen. U, u zei dat hij elke ochtend werkte, u had er nog een baan? Ik, ik werk voor Johnson Johnson en uh, dus ik heb ooit... Uh, ja, toen ik, toen Wat ik is een jaar Johnson of... Johnson? Wie zijn dat? Johnson Johnson is de grootste healthcare uh, company van de wereld. Dus die verkopen uh, alle mogelijke soorten medicijnen. Oké, okay, dus, uh, dus overdag, u, u had gewoon een baan als, als, als pillenboer... en daarvoor moest u dan de wekker zetten om nog een uur aan dit boek te werken. Ja, ik heb ooit... Uh, toen ik uh, met die gedachten speelde, dan, uh, dan was ik op een bijeenkomst uh, waar de, de topman van Johnson Johnson sprak voor de top uh, duizend mensen van Johnson Johnson. Iemand had in zijn waanzin mij daar ook bij gezet. En op een bepaald ogenblik ging het over hoe bereik je iets. En uh, die man zei van, you figure out what you want, you figure out how to do it and then you go do it. En op dat ogenblik dacht ik, ja, als ik zo'n boek wil schrijven... ik sta iedere morgen om half zeven op. Als ik nu daar half zes van maak, dan heb ik iedere dag één uur. En dan s'avonds voor tv of zo lees ik wat. Uh, maar, maar het is schrijf... echt een, een, een stalen discipline. Ja, ik denk dat de meeste schrijvers u dat wel zullen zeggen... dat dat geen kwestie is van inspiratie... maar van gewoon er iedere dag aan te gaan zitten... en, en hopen dat het goed komt. U heeft ook mij... eerder een boek geschreven over Hiemder... meen ik me te herinneren? Toch niet, nee. Uh, ik heb er gele... Het ging erover van... Uh, hoe ben ik uh, tot Akbar gekomen? Ik wilde eigenlijk uh, een boek schrijven over fanatisme. Ik ben dus uh, heel geïnteresseerd in hoe het eigenlijk komt, hoe uh, over, verleed er eigenlijk gebeurt... door mensen die extreme ideeën hebben. En ik had ooit eens een biografie over Himmler gelezen. En uh, ik weet niet of u dat weet, maar die was in zijn jeugd... een heel brave jongen, die ging iedere dag naar de mis... En ook later in het leven was die, uh, ongelooflijk scrupuleus, eerlijk en zo. Oh, dus dat was het, En, dan, het was... en, en dan schrijft hij dus, dan, dan leest hij dus het foute boek en dan wordt dat dus een monster. Dus ik wilde eigenlijk een boek schrijven, uh, een historische roman à la Echo. En ik had, uh, het idee opgevat van ik, ik, ik neem een pater als uh, hoofdpersoon. Uh, en die, heeft dan, die werkt in de inquisitie... en die komt door naar de verhalen van zijn slachtoffers te luisteren... tot de vaststelling dat hij eigenlijk fout bezig is. En dan dacht ik, het zou ook leuk zijn als die een hindoe-slachtoffer kon hebben. En inderdaad, in, in Goa. Goa is tot de jaren 60 van vorige eeuw Portugees geweest... en daar is een heel actieve uh, inquisitie geweest. En toen ik daar dan over las... Ben ik heel toevallig op die akbar gekomen. Maar dus je bent heeft... gefascineerd door, door fanaten, uh, zonder oneerbiedig te willen zijn. Bent u zelf een fanat? Uh, Fanaat in de zin dat ik, dat ik denk dat uh, uh, alle heil van de wereld komt van mensen die dat niet zijn. Dus er is zo: uh, de Franse schrijver André Gide heeft ooit eens gezegd: uh, als je mensen die op zoek zijn naar de waarheid, uh, dan kan je die vertrouwen. Maar als je iemand uh, tegenkomt die beweert dat hij de waarheid gevonden heeft... dan moet je daar heel snel van weglopen. De heer Collier, ik dank u uh, voor uh, dit gesprek. En het boek Afscheid van de Keizer, een historisch roman, is verschenen bij Lano. Dank u wel. Dank u. Het is vijf voor twaalf. Ja, we beginnen vanavond met uh, een nieuwe serie, een paasserie... aan de vooravond van het paasweekeinde. De belangrijke bijrollen uit het paasverhaal. Vorige jaren bespraken we de hoofdfiguren en de apostelen. Komende drie avonden de belangrijke bijrollen. Nico Terlinde, goede avond. Goedenavond. Wie was het ook alweer? En de en Kajafas was de hoge priester. Dat is zeg maar de hoogste autoriteit van de joden in die tijd. Voorzitter van Israëls hoogste rechtscollege, het Sanhedrin. En het was geen vriend van Jezus, hè? Het was geen vriend van Jezus, nee. Hij komt in een flink conflict met Jezus. Wat er nou precies gebeurd is, weten we niet. Want er wordt niet nauwkeurig verslag van gedaan. En de, wat we erover hebben op schrift, dat is in het jaar 60, 70, 80 na Christus pas op schrift gesteld. Dus een getrouw journalistiek verslag, zal ik maar zeggen, hebben we niet. Maar er valt wel een beetje te reconstrueren wat, er, wat dat voor conflict geweest is. Wat, uh, wat was het voor conflict dan? Uh, ik denk dat je moet onderscheiden... dat er een, een politieke uh, component in zit... en een religieuze. Uh, en die laatste wordt nogal in het verhaal uitgebeend. Um, uh, kijk, die, de, de, de Romeinen zijn in het land... en die zijn de baas. En uh, uh, er komt zo'n beweging. Die Jezusbeweging komt op... en dat is een beweging van de armen. En dat is dus, komt dus van onderen af. En... en Zo'n beweging vanaf de armen, nou dat kennen we tot op de huidige dag, dat is altijd dat is bedreigend voor de status quo. En Kajefas die wil natuurlijk graag goede verhoudingen met die, met die Romeinen onderhouden. En die ziet het als een gevaar voor de bestaande orde. Dat is, laten we zeggen, de politieke kant van het conflict. En het religieuze conflict is, kort samengevat, is, het, is de Sabbat er voor de mensen of is de mensen voor de Sabbat? Nou, de rigide uh, organisator uh, Kajafas zal ik maar zeggen, die moet natuurlijk ook die, die wetten uh, bewaken en die moet zich tegen ketters afzetten. En die ziet in Jezus een ketter en die, die wil hij dus bestrijden om het geloof zuiver te houden. En wat was, en precies, zijn, heeft... wat was precies zijn bijdrage aan de dood van Jezus? Een bijdrage aan de dood van Jezus is dat hij, uh, hij kan zelf geen doodvondens uitspreken, uh, n, n, n, niet bekrachtigen en ook niet uitvoeren. Daarvoor moet hij bij de Romeinse bezettende macht zijn. Dan moet, daarvoor moet hij naar Pilatus. En, uh, dus hij gaat naar Pilatus toe en zegt dit is een hele gevaarlijke man. Ook al proberende bij Pilatus het zo te spelen dat uh, Pilatus bang wordt voordat er oproer komt. En dat kan Pilatus natuurlijk met de baas in Rome ook niet hebben. En dan hangt Jezus. En hoe is het verder afgelopen met deze Kajavas? Dat. Eh, eh, ik, die verdwijnt weer in de geschiedenis. Als hij zijn bijdrage geleverd heeft aan de... aan de kruis ging, zal ik maar zeggen... Jezus overgeleverd heeft... en ervoor gezorgd heeft dat... Uh, uh, dat uh, Barabbas... wordt vrijgelaten en niet Jezus... Dan, uh, dan verdwijnt hij uit de geschiedenis. Ik geloof niet dat we hem ooit nog... ergens hebben teruggezien. Hij speelt alleen maar de rol om als aangever... om te zorgen dat Jezus... voor de zijn mond houdt en geen... Dingen, geen rare dingen meer doet. Morgen het tweede deel van de paasserie... Uh, die gaan we dan behandelen. Dan gaan we, dan gaan we naar Pilatus. De Romeinse stadhouder, die ziet Kaja vastkomen met Jezus en denkt, als Romein, wat hebben we nu? Dit merkwaardige volk. En dan komen ze met een man aan waarvan ze zeggen dat hij... Hey, nee, dat moet u morgen vertellen. Is. Dat moet u huh? niet nu vertellen, dat is morgen. Nee, ga ik maar de goed. Dat is een Word serie, van vandaag deel 1, morgen deel 2. Word Nico Ter Linden, hartelijk dank. Tot uw dienst. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Met het oog op morgen. Morgenavond weer een oog met dan dus het tweede deel van de paasserie. En dan zit hier Max van Wezel. Ik dank u voor het luisteren en wens u nog een behouden nachtrust. Elke week één gast die blijft slapen, maar ook komt praten. nacht in de overnachting, cabaretier en televisiemaker Jan-Jaap van der Wal. Marco Borsato is de allergrootste, goorste kruiker die de rondkruidt in dit land. Alles wat er mis en kapot en lelijk en ziek is aan ons land is Marco Borsato. nacht om 12 uur, Jan-Jaap van der Wal in de overnachting. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.